Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. NSC wil nog wel onderhandelen over een kabinet... maar niet meer met PVV, VVD en BBB. Gisteravond brak de partij van Pieter Omtzigt de gesprekken daarover af... omdat hij meer wilde weten over hoe ons land er financieel voor staat. Omtzigt zegt dat er eind januari al antwoord kwam op zijn vragen daarover... maar dat hij de brieven pas deze week te zien kreeg. En al die tijd hebben wij gesproken over financiën. Ja, dan... ...denk ik van ja, dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten... ...want Dilan Jezielgels is natuurlijk ook minister van Justitie... ...en moet in de Kamer de begroting Justitie doen. Ja, dan hadden die dingen gewoon naar ons gestuurd moeten worden. Informateur Plasterk is verbaasd over het besluit van NSC om te stoppen. Volgens hem is het hele verhaal over de geldbrieven onzin. In Den Haag was het vannacht voor buurbewoners waarschijnlijk best even schrikken. Er ging een explosief af bij een pand dat was dichtgetimmerd, omdat het vorige maand ook al gebeurde. En ook afgelopen weekend was het in de straat raak toen werd er een vuurwerkbom gevonden. Of alles met elkaar te maken heeft is nog onduidelijk. Door een nieuwe techniek kunnen artsen en patiënten al na een week weten of de medicijnen antidepressiva werken. Zo'n 126.000 mensen in Nederland slikken deze pillen en door een nieuwe tool van het Amsterdam UMC kunnen ze nu sneller kijken of het aanslaat. Bij twee op de drie patiënten werken antidepressiva namelijk niet. En het duurde vaak maanden voor ze daarachter kwamen. NEC staat in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Ze wonnen gisteravond met 3-0 van ADO Den Haag. Nou, dan zou je denken, makkelijk avondje voor de ploeg uit Nijmegen. Maar zo was het niet, zegt middenveld, middenvelder Dick Proper. Ik denk uh, eigenlijk niet dat wij ze heel goed hebben gespeeld vandaag. Alleen, uh, ja, we maken wel drie goede goals. Op een gegeven moment werden we heel slordig en er lagen echt heel veel ruimtes. Alleen we speelden het gewoon heel matig uit eigenlijk. En uh, ik moet zeggen dat het in de tweede helft ook nog niet de uh, juf van het was. Maar uh, je scoort de goals wel en dat is wel belangrijk. De rest van de week wordt er gestreden voor de andere halve finale plekjes. Vanavond staan Cambuur Vitesse en Feyenoord AZ op het programma. Het weer nog in het zuiden, eerst nog regen. Verder overal droog en vooral aan de kust kan de zon af en toe ook doorbreken. Het is wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen: 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knoppen Rotterdamplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.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 See Gotta stop, stop, stop, stop with Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. nec leider omtzicht, staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet. Maar niet in deze ronde. Welke partijen dan wel moeten gaan praten, zei hij niet. Hij gaf wel aan een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet. Dankzij een nieuwe techniek van het Amsterdam UMC wordt al na een week duidelijk... of het bekende antidepressivum ZOLOFT werkt. Normaal kan dat wel twee maanden duren. Bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. Belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel. Het weer, in het zuiden nog regen, verder droog. In de kustprovincies, slaat er soms wat zon en het wordt een graad of zeven.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 doch hij is down Straat, op weg naar het plein